Word ook friend en ga naar wordchild.nl. Elke donderdag op radio 501. Radio 501. Radio 501 daar volle donderdag. Smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Style is de hopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar geluid uit de bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw radio 501. De donderdag op radio 501. Afternoons met Lucien Grekus. De Donderdisk. Dit is de Donderdisk van radio 501. Daverende Donderdag. De Donderdisk is vandaag tot middernacht Back for Mercy van Adam L. Lambert. De Donderdisk. Oh! Thank you. En welkom in het tweede uur. We onderbreken even deze platenkast van Jeroen van Beek voor... ja, de, Dit was de donderdisk. En we gaan verder met de plaat voor je hoofd Ruben en de Frisbees. Better off. Hier op jouw Radio 501. Dit is deze week. De Radio 501. Plaat voor je hoofd. Mm. Jouw radio. Jouw ja, ja, Echt muziek. Echte muziek. Away Better Off met Ruben en de Frisbees. Zij zeggen wel, Better Off. Plaat voor je hoofd voor deze week. Tot aanstaande vrijdag wordt weer een nieuwe gekozen. En uh, tegenover mijn is er aangeschoven. Uh, Jeroen, ja, wat vind je eigenlijk uh, van uh, Ruben en de Frisbees? Of in ieder geval dit nummer. Hmm, beetje hoog Sky Radio gehalte voor mij. Um, oh ja, denk je dat ze dit op Sky Radio draaien? Ik, dat zou zomaar kunnen. Dan uh, wordt nog een hit ook. Kijk, nou dat, uh, dat gunnen we ze nu natuurlijk van harte. Uh, maar we zijn natuurlijk niet gekomen om de plaat voor je hoofd te bespreken. Maar uh, vooral de platen die jij hebt meegenomen uit je platenkast. En uh, kan je iets vertellen wat er nu op de platenspelen ligt? Cracker um, Bash? Ja, -cr Cracker, Cracker bash. bash. Ja, ik uh, was uh, in mijn tienerjaren een behoorlijk uh, fan van uh, Nirvana. Ja. En uh, toen vond ik daar onder andere een uh, singlebox... Oh, maar ja? ik geloof dat uh, het uh, vier singles zijn met acht bands. Oh, dat ziet er wel uit als een soort collector's item. Uh. Beach, Nirvana natuurlijk, Poison ID, Cracker Bash, die jullie zo gaan horen onder andere, Hole. En, Waarom heb je die meegenomen? Nou, omdat het, leuk, het leuke was dat ik heb dit gekocht uh, uh, omdat ik Nirvana fan was. Maar er zat dus eigenlijk een nummer op van een andere band... Die ik uh, eigenlijk uh, ook wel heel erg goed vond. En ja, zo, uh, zo wil ik ook wat anders laten horen dan uh, de grunge die we allemaal kennen. Ja. En uh, onder andere dus Cracker Bash. Met uh, I Don't Know What I Am Misery. Kijk. Origineel van Greg Sarge en the Wipers. Kijk, nou we gaan er gewoon meteen naar luisteren. Ze hebben volgens mij van twee nummers één nummer gemaakt. Maar dat geeft niet. Als het goed is lekker aangesloten. Yo yeah! Ha <laughs> ha! Oh yeah, wat een, uh, wat een lekkere plaat is hier zeg, Factory Floor, van wie is dit? Uh, dit is uh, Cable 35 en uh, de plaat heet Louder, nou dat, uh, <laughs> dat, dat hoor je wel, en... mensen zijn alweer nou wakker als ze nog aan het werk zijn, uh, het is natuurlijk ja. al vijf uur geweest, mensen misschien onderweg, maar uh, dan ben je wel wakker geloof ja, ik. Ja, die plaat gaat 16 nummers lang gewoon zo door, behalve het laatste nummer, dat, die heet dan Lost City en dan staat er tussen haakjes Pussy Version, nou dat is ook inderdaad een heel traag nummer. Maar hij is echt een heerlijk auto-cd'tje. Zeker in de file. Ja, dan kan je wel aardig je agressie kwijt. Eh. Tenminste, Absolute. voor de mensen die agressief worden van files. Uh... Ja, ja dit, dit, zijn, uh, dit is ook weer zo'n verhaaltje van uh, een stelletje Maltesers. Die, uh, die uh, ons uh, met pol voor pollination hebben aangeschreven om een uh, gigje te doen. En toen ben ik naar ze gaan luisteren. En eens gaan kijken, waar komen die lui nou vandaan? Malta. En die, uh, die, die hebben een busje gekocht. Die hebben hun vriendinnetjes voor gezet, oh. gezegd. En die zijn naar het koude Engeland toe vertrokken en zijn daar ergens in, uh, in het Lake District uh, of bij Sheffield in de buurt ergens uh, in een motorhome gaan, uh, gaan wonen. Oh gezellig. Ze hebben voor het eerst in hun leven uh, sneeuw gezien en, uh, en kou meegemaakt afgelopen winter. En ze zeiden, ja we vinden muziek maken en toeren belangrijker dan op een warm eiland zitten. Kijk, kijk dan, dat ben is, dan ben je wel diehard. Dan ben je wel een mentaliteit is dat. Ja. Ja, en we hopen ze binnenkort uh, in oktober uh, neer te gaan zetten in Utrecht. Ze spelen geloof ik ook uh, eind oktober al in, uh, in Amsterdam. Uh, waar precies, weet ik even niet. Uh, maar ja, uh, heerlijke, uh, heerlijke recht toe recht aan Grunge. Ja, dat uh, zo hoor je ze niet vaak meer tegenwoordig. Nee, lekker uh, luider. Ja, zeg maar. ja. Uh, ondertussen hebben we nog wat op de achtergrond, want die heb je ook meegenomen, Einstürzende Neubauten. Ja, Einstürzende Neubauten, ja. Uh, Installation nummer eins. Uh, ik weet niet wat ik met deze plaat heb en met deze band, maar ja, ze bedenken elke keer weer uh, nieuwe industriële dingen, nemen echt de meest bizarre apparaten mee om daar muziek mee te maken, bouwen hun eigen apparatuur en ja, uh, inspirerend. Inspirerende ja, regende band. Blijkt tis het? is de, de grond, zijn de grond lekker. Leggen ze een beetje van de noise ook, hè? Um, ja, ja. Zeggen ze wel. Ja, eens. Ja, heb ik. Ik vind ze meer dan alleen maar noise. Uh, ze, zijn, uh, ze zijn, het zijn eigenlijk uitvinders in muziek. Net als dat krachtwerk dat uh, ooit was, uh, denk ik dat Einstootsen en Noibouter dat op zijn eigen manier ook wel is. Ja. Hoe, uh, hoe ben je ze eigenlijk tegen het lijf gekomen? Uh, via een vriend van mij die had, uh, die had deze plaat. En uh, ik kwam uh, s'avonds laat. Uh, ik had een vriendinnetje ergens in de buurt wonen. En uh, ik moest uh, overnachten. En ik kon niet meer terug naar huis. Dus ik uh, zou bij hem blijven slapen. En uh, deze plaat die stond op uh, repeat. En, uh, Zo de, dreunde de, dat jouw hoofd binnen, zeg En maar. de tekendozen die waren tevoorschijn gehaald. De verfspullen. Uh, uh, het een en ander te roken om de geest te verruimen. En uh, de hele nacht lang met deze plaat. En met name dit nummer op repeat... Uh, uh, heerlijk zitten schilderen. En uh, ja, dat is, uh, dat is ook zo'n momentje. Dat is uh, ja, mooi, uh, mooi om terug te horen. Krijg je dat uh, gevoel weer terug van uh, kunstzinnig bezig zijn, tijdloosheid. Uh. Dus dat is eigenlijk wat de mensen nu uh, die nog op hun werk zitten. Of uh, inmiddels alweer thuis uh, bezig met het eten. Even nadenken. Neem die geuren op. Niet van de pasta die je aan het bereiden bent. Maar van verf. En hasje waarschijnlijk uh, zoiets dergelijks. Uh, en dan kom je waarschijnlijk helemaal in de stemming voor het nummer dat al een tijdje draait. Installation, installation nummer 1. Ja, ja. Van die eenstootstende neubouten. Mr. Fogg, keep your teeth sharp. Het uh, is een Britse knul, hè, dit? Ja, klopt. Uh, zijn uh, zijn artiest, uh, hij maakt, produceert in zijn eentje, geloof ik, uh, alle muziek. Speelt ja. soms met band, soms ook alleen. Uh, heeft zijn laatste plaat opgenomen in IJsland. IJsland, uh, oh, oh, oh. En ja. ik vind, dat hoor je ergens ook wel af en toe een beetje terug. Weet je dat... Uh... Dat alternatieve elektronica, een uh, beetje dat dromerige, Drom, dromerig ja. wijze uitzichten. Dit ja, ja, klopt. Ik, ik vond dit ook wel heel... Uh, ja, lekker wijze. Ja, ja. Um, ja, Deze jongen die speelt uh, zaterdag uh, bij Polonation op uh, het uh, concert. Oh, heerlijk ja, ik... in het zonnetje. Gelukkig. Wel, wel, welk dakterras is dat dan? Dat is een dakterras helemaal in Utrecht. Um, Oh ja, en, voor mensen die in Utrecht wonen is dat wel lekker dichtbij natuurlijk. Ja, voor de mensen buiten Utrecht is het uh, vijf, ah, tien minuten lopen van Utrecht Centraal. Um, ja, die wilde ik uh, jullie natuurlijk ook dus uh, niet, uh, uh, hoe zeg je dat? Onthouden. Laten, ja, onthouden. Uh, dus van, vandaar. Um, dus uh, ik wil bij deze ook iedereen uh, uitnodigen en even reclame maken voor. Uh, oh, reclame! Reclame. Heb je daar niet een mooi uh, tunedje voor? Voor reclame? Reclame, reclame jingles. Nou, dat zouden we even moeten kijken. Maar uh, doe het maar gewoon zo, ja, denk ik dan. Ja, van een oeiejoei jingle kan ook. Dat, oh. Uh, dat, uh, jij zegt oeiejoei, die, die kennen we natuurlijk al van Radio 501 bij de Volle Laag. komen ze regelmatig voorbij. Volle Laag, trouwens, op de zondagavond tussen 6 en 8. Maar dit is geen volle laag, maar we hebben wel een oei oei jingle klaar. Ja, dat is ook reclame trouwens, uh, Lucien. Oei, oei oei oei oei radio <laughs> Wat een heerlijke gasten zijn dat <laughs> toch! Uh. Geniaal! Ja, ja, nee. ja, ik weet, toen ik, ik interviewde waar ze interviewde, waren ze stomdronken trouwens, maar uh, dat geeft niet. Ja, absoluut. Het levert goede jingles op. Ja, ze waren erg uh, gezellig en aanhankelijk. En uh, je kon de helft niet meer verstaan, maar dat maakt niet uit. Nee. Um, nog even verder met de reclame, dus. Um, Mr. Falk. En uh, trouwens, het, uh, Utrecht, Zijst, uh, uit en het uit Utrecht en Zijst afkomstige. De Zino Project. Met rare geïmproviseerde gems en elektronica. Uh, beetje Mike, Mike Patton-achtig. Uh, uh, en dus Mr. Falk. Die spelen dus aanstaande zaterdag op een dakterras in Utrecht. Je kan je inschrijven uh, via onze website www.pollination.nl. Um, en het mailtje kan je dan sturen aan info@pollination.nl, En dan iets met dakterras. En dan zetten we je op de lijst. En dan uh, ben je gewoon gratis welkom. Kijk. En We schenken heel erg speciaal iets heel erg lekkers. Behalve gewoon bier, wijn en fris en dat soort dingen. Schenken wij exclusief... Rooie dop bier. Rooie dop bier? Rooie dop. Nou, dat, dat kan is, niet op. Dat is een, uh, een uh, drietal uit Utrecht. die, uh, die sinds uh, een aantal jaren uh, bier is gaan brouwen in een Utrechtse werfkelder. En uh, ja, behalve voor uh, de beginnende en uh, getalenteerde muzikant zijn wij er ook voor de getalenteerde bierbrouwers. En vandaar dat wij de samenwerking met uh, Royedop zijn aangegaan om uh, hun bier te gaan schenken. Nou, één groot reclameblok dit. <lacht> uh, laten we verder gaan met muziek. Dat was de reclame. Reclame! <lacht> reclame! Nou, ja, we... ik heb nog wat, uh, wat, wat, wat anders, wat meer meegenomen. Ja. Uh, nou ja, muziekliefhebber op vakantie. Wat ga je dan doen? Dan ga je een platenwinkel in en dan ga je proberen leuke dingen te vinden. Soms best moeilijk, want meestal uh, kom je als toerist dan toch weer uit in de wat commerciëlere winkels. Ja. Um, maar zelfs daar uh, in uh, een van de grootste uh, elektronica winkels hadden ze bovenin hadden ze een hele grote muziekafdeling. Dat was in Slovenië. Slovenië, en, uh, kijk. daar vond ik uh, de band Melodrom. Melodrom. En die maken Sloveense muziek. En uh, ja, ook wel een bijzondere hoes hier trouwens, ja. uh, is een soort uh, volle, nou het is katoen een beetje, katoenachtig met een, uh, met een, nou, een rond uh, schijfje erin met een uh, pende doorheen. Uh. Ja. Heel, uh, heel typisch. Ja, ik denk dat we maar moeten gaan luisteren. Ja, welk dus dan, nummer gaan we uh, horen? Doe uh, nummer Basie, volgens mij, of niet? Ik uh, denk dat dat inderdaad klopt, Basie. Basie, gaat het ook over Basies denk je of uh, heb je geen idee ik, natuurlijk? Ik uh, kan geen Sloveens uh, helaas. Ik, uh, waar, waarom heb je hem eigenlijk uitgekozen? Ja, omdat, het, uh, om, omdat ik het bijzondere muziek vond die, uh, die denk ik, typerend is voor, uh, voor Slovenië. Maar dan wel met een alternatief, uh, alternatief randje. Een dus, niet de, dus niet de traditionele dingen, maar wel uh, eigen tijd. Nou, Basie van uh, Melodrom. We gaan er gewoon naar luisteren. Kijk, oh, dat begint al uh, een beetje lekker elektro-achtig. Moink, uh. Oh yeah. Hello. Yeah. yeah. van Advocate. Oh ja, yeah, wat een lekkere piepjes ook tussendoor trouwens. Whee! Ja, de whammy. Dat, uh, dat gitaareffect. Uh, dat, uh, dat wist hij goed te gebruiken. Dat is, uh, wie, uh, wat voor muziek, uh, hoe zou je dit uh, willen benoemen, deze muziek? Ja, het, is een, het, is, uh, het komt uit Bristol... Uh, en daarin hoor je wel wat drum en bass invloeden een beetje her en der naar voren komen. Het heeft vooral toch wel een beetje een metalig metal rock uh, toontje. Maar het is toch heel erg Bristoliaans, uh, vind ik. Um, ja, voor de rest, dat ik, ik vind het gewoon een heerlijk nummer. Uh, daarnaast zijn het goede vrienden van mij geworden inmiddels. Ook nog. Um, Want is dit dan ook iemand die je kent via Pollination? Ja, eigenlijk ook weer via uh, de ter gegaande band I Wish I Knew, uh, waar ik het al eerder over had. Uh, waardoor we in contact kwamen met heel veel bandjes. Ook ja. uh, het organiseren van een, uh, van een tour uh, van hun kant uit uh, heeft er uiteindelijk toe geleid dat, uh, dat zij voor ons hebben opgetreden. Ze hebben onder andere ook gespeeld op het Festival de Bestijving in 2010. Uh, en wij zijn ook hun kant op gegaan met uh, I Wish I Knew. En uh, dan gaan we eigenlijk direct door naar de volgende plaat. Ja, want I Wish You, was dat uh, vergelijkbare muziek? Hoe moet je dat... Uh, nee, uh, totaal anders. Totaal anders? Totaal anders. Dat zou je zo ook wel horen. Maar ja, we vonden qua personen pasten we heel goed bij elkaar. Qua hoe we over muziek dachten... Uh, uh, ook En ja. Uh, ja, daardoor klikte het gewoon. Ja, wat deelde je er dan? In de, uh, zeg maar, hoe denk jij over muziek en hoe dachten zij dan over muziek? Nou, zij, zij, uh, zij hebben bijvoorbeeld een eigen uh, platenmaatschappijtje opgestart. Of uh, uh, uh, uh, uh, Inner City Grid Records. Uh, omdat zij vonden van ja, die grote maatschappijen, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan. Je kan het beter zelf doen of samen. Mm, DIY, DIT, do it together, do it yourself. Die mentaliteit. En uh, die deelden we allebei. En zo zijn wij ook uh, tijdens uh, onze tweede Engelse tour zijn wij in Bristol beland. Ja. En uh, wij hadden uiteindelijk een vrije dag. En die hebben wij maar vrijgehouden, want wij kregen het aanbod om uh, met uh, hun bassist Dave Lewis, die echt geluid heeft gedaan voor uh, Tina Turner, Pink Floyd, uh, dat soort dingen. zo. Uh, die uh, bood aan om uh, in, zijn, uh, in zijn schuur van 2x2. <laughs> ja, Niet in zijn oh. grote studio. Uh, maar om daar opname te maken voor In The City Grid Record. Kijk. Dus uh, dat hebben wij één dag gedaan uh, na acht dagen toeren. Dus uh, lekker de tour vibe erin. Uh, lekker brakjes al. En uh, ja, toen, uh, toen hebben we twee nummers opgenomen... Daarnaast uh, helaas uh, de band uh, uit elkaar gevallen. Dus we kunnen niet meer luisteren in het echt. Maar dus wel... uh, het is nooit uitgebracht. Nee, ook oh, oh, nog. En uh, ik vond het toevallig hier tussen het stapeltje. En ik dacht, hé, hey, dat kunnen we eigenlijk best wel doen. Het sluit wel aan, na uh, evenkeet. Kunnen we het verhaal weer aan elkaar praten. Ja, en en, zo, uh, ja zo praat je je plaat aan elkaar. Zo belanden we ineens bij uh, I Wish I Knew. Uit Utrecht. En het Hoy. nummer? Uh, het nummer heet Joy Rising. Nou, de Joy die is wel weg inmiddels wegens de interne conflicten tussen personen en dergelijke uh, de muziek was geniaal maar uiteindelijk was het uh, ja, zoals bij wel, wel vaker in bands was, het, uh, was de houdbaarheidsdatum tussen de personen inmiddels uh, ja, verstreken, in sommige gevallen verstreken in andere gevallen juist alleen maar weer versterkt uh, ja. maar... maar goed als wij nu naar buiten kijken kunnen we nog steeds dat gevoel weer oproepen van Joy Rising ja absoluut, Het zonnetje schijnt en uh, we gaan nu naar Österen, Joy Rising even kees Michael alweer. Is het weer dezelfde nummer? Ik geloof het wel. Oh, ja. Ja, oké, dat dus krijg je weer, hè, Als je <laughs> allemaal... Oh, in ieder geval Joy Rising. Ik dacht, dat klinkt wel lekker eigenlijk. Maar ik denk... Ja, het helaas. Het helaas. Maar, <laughs> maar dit gaat nog veel lekkerder klinken. Hier is Joy Rising. Oké, okay, dankjewel. Op 501. In de plaatkast van Jeroen van Beek. stond deze Ja, kom ik bij mijn eigen plaat aan... Uh. Het mag eigenlijk niet, hè? Maar we doen het toch. We doen het toch. Het is, gewoon, het is een pilot, dus dan mag je dat soort dingen gewoon nog doen. Ja, dat klinkt best aardig voor een schuurtje van 2x2. Ja, en hij is ook nog niet eens ge gemasterd, kwam ik achter. Dus uh, ja, het is eigenlijk een beetje, beetje puur uh, net uit de studio gerold. Uh. Ja, de rauwe randjes, zeg maar. Gaan we verder met de uh, Masculiner. Ook al zo'n heerlijke band. Ook ook welk, nummer, welk nummer gingen we er ook ja, weer van Ja, Nummer 6 uh, heb ik voor jou uh, opgekregen. Dat, uh, dat is voor de mensen thuis All Forbidden Colors. Nederlands trots uh, in postrock uh, uit uh, Limburg. Nou, dus voor alle liefhebbers van Postrock 5 0 501 In de platenkast van Jeroen van Beek staat dit ook Had je niet gedacht, hè? Nou, toch wel En uh, dat uh, was ook wel lekker post-rock, uh, uh, post uh, inderdaad. Ja, lekker hè? Heerlijk. Oh. Ja, ik, ik hoef er eigenlijk niet meer over te zeggen. Ik kan wel uit gaan leggen wat ze doen en waarom ze zo goed zijn. Ja, waarom zijn ze zo goed? Ja. Waarom zijn ze zo goed? Ja, dat moet je aan hun vragen. Oh ja, inderdaad. Het klinkt, het klinkt in ieder geval lekker hè. Ja, maar goed, je hebt hem toch meegenomen en je wilde hem toch per se uh, nog even horen. Nou, misschien dat dit iets vertelt. Ze hebben aan de binnenkant van de kaft iets uh, geschreven, want zoals je al hoorde, er zit niet echt veel tekst in. ...in de muziek. Het is instrumentaal. Ja. Uh, wel bekend voor post-rock. Uh. Ja. En uh, ze hebben een mooi stukje tekst. Luid klinkt de stilte. Zingend. Stikdoof de tonen prijken door het hart knallen via het lont. En kruid der verstikking keel en appel aan flarden. Bonken en meppen luidere ritmes door je oren en in je kop. Als grote dansende gaten en ogen. En als... Lijk wie er lied ten einde loopt, sta je verdoofd te genieten van de klankenkleuren van verwoesting. Nou, dat is denk ik wel... Ja, uh, Mooi... Ik denk dat dat uh, het goede verhaal is. Het beeldend... Uh, ja, het sferisch weer, hè? Dan gaan we toch weer met die sferische ja. muziek. Maar toen ja. kwam Mr. Fork uh, al je eruit, ja, uh, ja platenkasten uh, gepakt. Ja, ja de, de, de, ik hou inderdaad wel van sfeer. Want ook... Dit wat je nu al op de achtergrond hoort... ...dat is ook sfeervol. Het is alleen ja, heel erg metalachtig. achtig ja. Maar hoe kan metal dan toch sfeervol zijn? Is dat dan door gebruik van synths of zo? Of, uh... Bijvoorbeeld. Of uh, door, van, gebruik van, door gewoon melancholie erin te gooien. En, uh, en je gevoel. Ja. En dan krijg je dat vanzelf, denk ik. En uh, ja, dit is uh, een genialiteit op uh, muziekvlak. De Holy Devon Townsend... Ja. Uh, nou ja, holy. Dat uh, laat ik uh, aan ieder voor zich. Maar ja, toch wel een briljant, uh, briljant man. En gisteren zaten we deze platen luisteren. En toen dacht ik, uh, dat moeten de luisteraartjes van uh, 501 ook even horen. Nou, dus bij deze. Bij deze, we kunnen nog even afluisteren. En dan sluiten we af met de plaatkast. Hartelijk dank voor je komst alvast. En uh, wij, wij gaan nog even deze plaat luisteren. Dit is Triumph. Van de Devin, de, de Devin Townsend Band. Ja, ik zei het wel goed. Ik zei het wel wel goed, ja. Ik, ik gooi hem erin, want anders... Doe we dat, heerlijk. Want, we moeten het horen. En uh, bedankt voor, uh, dat ik uh, jullie kennis mocht laten maken met mijn plaatkast. Ja, graag gedaan. En ook bedankt. Maar we komen nog even terug en dan gaan we uh, nog wel wat dingen akkondigen en zo. De Devin Townsend Band op 501. We, het zit er alweer op, Jeroen. Ja, jammer dat hij zo halverwege uit moet, maar dat is eigenlijk het probleem met die hele plaat. Het is gewoon één groot verhaal en je wil hem van begin tot einde eigenlijk horen. Maar ja, ik wilde hem toch echt op dit moment instarten, niet op nummer één. Ja, want het is een hele chille dude hè, volgens mij, die het, uh, lekker het, aan het spelen is als het, het, het, hij aan het spelen is. Het is een heer, heerlijke, heerlijke, heerlijke dude. En, uh, sommige mensen die denken oh, wat is dat een enge man, maar dan zie je hem op podium met één grote grijns. En hij staat te spelen en dan kijkt hij naar zichzelf van kan ik dit? Ja hoor, dat kan ik wel. En dan staat hij dan heel rustig te doen met de meest bizarre solootjes eruit te priegelen. En ja, laatst laatste gezien, ik weet niet eens meer waar, maar echt dat geluid magistraal gewoon. Ja, sorry hoor. Dan, ja. Uh, ja. Nou, dat mag. Laat ik mij even gaan. Het is jouw collectie. Het is jouw collectie. <laughs> de Devin Townsend Band was inderdaad van het, van het album Sinchestra. Sinchestra, ja. En, uh, oh ja, ja. ja uh, ik uh, ben uh, uh, heel uh, slecht met dat soort dingen, uh, uh, het maakt het ook niet uit hoor. Maar misschien dat mensen dan wel beter weten dat ze het in te Als op YouTube nog iets hierna willen kijken. Triumph was dit nummer. Yes. Dat was hem alweer, uh, jij gaat weer eens terug naar, uh, naar het uh, schitterende Utrecht. Zaterdag dus, uh, een dakterrasconcert. Kijk ook even op www.polination.nl. Exacte mundo. Wij gaan straks naar, uh, naar Rastabari. Rastabari. Rastabari en uh, lekkere ontspannen muziekjes tijdens, jou, uh, tijdens het voorbereiden van je eten. Of tijdens het eten misschien. Uh, staat al bijna op tafel. Het past wel echt bij het weer. Dat, uh, relaxed, we gaan er dus zeker even van genieten. We gaan zelf ook even een hapje eten nog en uh, gezellig napraten. De playlist uh, proberen we zo snel mogelijk op de site te zetten. Dus uh, hou de site in de gaten. Hier is de reclame. Jeroen, uh, tot de volgende keer. Ja, dankjewel uh, voor, uh, voor, uh, het, uh, ja, voor alles.